goede Jan van de Putten met het NOS-journaal. De gemeente Maastricht breidt het aantal straten uit waar geen nieuwe studenten mogen komen wonen. Vanaf dinsdag geldt er een studentenwoonstop voor 86 straten. De klachten van inwoners gaan onder meer over studenten die 's nachts lawaai maken, en over overlast door geparkeerde fietsen. De olietanker die vanochtend vastliep op de Rijn bij Pannerden is vlot getrokken. Als blijkt dat er geen schade is mag het schip doorvaren. De tanker is geladen met 1600 ton gasolie. De schipper zou hebben gezegd dat hij moest uitwijken voor een ander schip en daardoor op een stenen dam terecht kwam. Duitsland en Turkije gaan hun best doen om de betrekkingen te verbeteren. Die zijn slecht sinds de massa-arrestaties in Turkije na de mislukte staatsgreep van anderhalf jaar geleden. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Ceavus Solu, die op bezoek is in Duitsland, zei dat hij een eind wil maken aan problemen en oneenigheid. Ook met Nederland en andere Europese landen wil Turkije de banden weer aanhalen. Vanuit Venezuela mogen drie dagen lang geen schepen en vliegtuigen vertrekken naar Aruba, Curaçao en Bonaire. President Maduro zegt dat hij wil voorkomen dat er goud, diamanten en voedsel uit Venezuela naar de eilanden wordt weggesluist. Curaçao zou daar te weinig tegen optreden. Curaçao zegt juist goed samen te werken met de Venezolaanse kustwacht. SM Visser heeft op haar eerste grote internationale toernooi verrassend goud gewonnen op de 3000 meter. Op het EK-afstand in Kolomna in Rusland, finishte ze in een tijd van 4, 5 en 31 honderdste, een persoonlijk record. Het zilver op de 3000 meter was voor Carlijn achterreekte. Dan is weer nog. Veel bewolking en plaatselijk wat regen, vooral in Limburg. Het is 6 of 7 graden. Vannacht in het noorden ligt de vorst. Morgen op steeds meer plaatsen zon, behalve in Limburg. En het wordt 1 tot 4 graden bij een stevige noordoostenwind. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Uh, het is ook een beetje het uh, karakter van het uh, programma... dat we een beetje vrolijkheid uh, moeten brengen. Dus ja, uh, dan uh, trek je Robbie Williams uh, er maar uit. En uh, die heeft het erover. Het is inmiddels, inmiddels wel het derde uur waar we in handen uh, aangeland uh, zijn. En we kunnen zo dadelijk nog natuurlijk even kijken... wat er op het uh, circuit uh, gebeurt bij... Uh, Willem, want de nieuwjaarsrace wordt gehouden. Nu is het nog licht, maar straks aan het eind van dit uur... begint het toch langzaam de schemering in te vallen. En dan zullen eh, rijders van het team Peppy en Kokkie... misschien er toch <laughs> al met samengeknepen billen door het schijfvlak heen eh, rijden. Want ja, dat is natuurlijk niet voor eh, de jongetjes weggelegd. Daar gaan echte stoere kerels doorheen. Maar goed, eh, dat horen we straks wel van hem. Eh, er is al eh, eentje... Al goed uh, onderuit te gaan. Zoals Kees van Dongen zegt. Die woont hier trouwens hier verderop. Als ik uh, naar buiten kijk zo. Dan uh, kan ik het huis uh, waar uh, Kees van Dongen woont uh, zien. En Kees heeft vroeger zelf ook gereisd. Die zegt dan. Ja, je gaat goed op je toet. Nou, dat is die uh, Opel uh, Astra uh, overkomen. Um, welkom dus bij het uh, derde uur van uh, deze zandwoord op zaterdag. Hebben we nog iets uh, staan in dit derde uur. Wat we nog uh, aan moeten voldoen. Um, nee, we nou, een, we gaan een gedichtje ach, doen. Oh ja, gedicht. Kwart ja. voor vijf, hè? was dat? Half kwart, vijf. Half vijf. Nee, kwart voor vijf. Kwart ja, voor ja vijf. half vijf ja, zou het dier van de week... maar we hebben helemaal geen, uh, geen bericht dieren. daarover binnengekregen. Echt? En ik nee? heb gekeken bij, de, uh, natuurlijk bij het dierenasiel uh, hier in Zandvoort. En eigenlijk zijn de meeste poezen al weg. Ach. Ja, ah, die hebben allemaal al een baasje gevonden. Ja, dus ja, het, ik kan wel even kijken hoor, of ik er eentje tussenuit kan plukken. Zullen we dan, zullen we dan uh, gewoon zelf uh, er een uitkiezen? Misschien is dat kunnen wel... We, kunnen, we dat doen, kunnen we doen, ja. Want een er zitten nog een paar hele leuke poezen ja. te wachten op een nieuw huisje. Uh, ja, ik heb uh, uh, het uh, uh, ook wel een beetje te doen uh, gehad met die, met die katten. Want uh, bij die katten die, uh, die, uh, die hebben met de jaarwisseling het uh, altijd even heel zwaar. Ja. Met die knallen. Dan uh, zoeken ze uh, uh, een klein plekje op en dan zitten ze helemaal teruggetrokken. En dan denk ik, potverdomme grote kerels. Laat dat knallen toch achterwege. We hebben ook nog beesten ja. rondlopen. Maar ja, goed, ja, uh, ja, ja, ik ga niet ja. met het moralistische vingertje hierop steken. van je moet geen vuurwerk afsteken. Dat maar we aan. gaan wel even kijken of er nog een kat is of een hondje eventueel. We gaan eens even zoeken of we een leuk beestje, beestje kunnen vinden. die nog een warm mandje zoekt. Ja. Sowieso hebben we natuurlijk nog twee interviews uh, die we gisteren hebben opgenomen bij ja. de nieuwjaarsreceptie. Dat is Roy van Buringen die uh, nog iets uh, vertelt over zijn uh, activiteiten. Hij heeft er straks zelf een, want... Hij houdt ook een nieuwjaarsreceptie, zag ik. Klopt. Ja, bij dus het pluspunt. Dat, en uh, we bedanken hem natuurlijk. Want hij kwam voor onze, ja, voor onze eerste uitzending kwam hij een lekker taartje ja, bij. Nou, hoe lief is dat? Ja, want hij is niet alleen uh, on-air met uh, datgene wat hij uh, bezig is. Hij is met uh, tal van dingen bezig. Maar hij is ook nog gewoon ons uh, radiocollega, Want hij zit ook nog ergens uh, in de week verstopt met, uh, met een programma. Nee, daar Doe is u, hij even meegestopt. Mee ja, daar is hij even oh, meegestopt. Dat uh, is al een hele poos niet meer uit. Oh, aankunnen. is het dat al een poos poos? Yeah. Loop ik alweer achter? Nee, ja, ja, ja uh, je loopt achter. Je ja, hebt ja, niet goed opgelet, ja, hoor. maar dan. <laughs> um, over um, films uh, gesproken. Uh, nou ja, films, uh, daar ga ik nu even naartoe. Uh, er is een, uh, een, ja, een titelsong uit een James Bond film. Daar zit een uh, hele mooie tekstlijn in... in ik vind hem geweldig, eerlijk gezegd. Nou, hij zit uh, in Skyfall en dat uh, nummer is natuurlijk van... hoe kan het ook anders. Adele.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 Ik zeg er dan even bij, you may have my name, you may have my number... but you never get my heart. Dat was uh, Zo, de tekst, een... ja, Boute daar zat hij in, daar zat hij, daar zat hij in uh, die tekst. Uh, en hij komt uit een titelsong van een James Bond film. Ja. Uh, de voorlaatste die, uh, die uitgebracht is, uh, Skyfall. Want de laatste was Spectre. En ik heb goed nieuws voor de Bond fans. Want in 2019 komt er weer een nieuwe film met... Daniel Crack. Dus die komt voor de vijfde keer als Bond nog een keer zo -so. terug. Ja. Ja. Zo zo. -so. Dus we, we zitten wat dat betreft alleen maar goed. Ja, um, en Crack ook trouwens. Ja, ja nou ja, ja. goed. Uh, hij heeft al eens gezegd, uh, dat was vlak na de opnames van, uh, van Specter. Word je nog een keer James Bond? Toen zegt hij nou ook ik, uh, ik snij liever mijn Polsen door dan dat ik nog één keer uh, James Bond uh, oh, echt? spel? Ja, dat heeft hij een keer, uh, echt letterlijk gezegd. Oh. En uh, toen waren mensen al uh, eigenlijk al uh, erachter van hij wordt nooit meer James Bond. En toen zei hij, ja, maar dat zei ik ook vlak nadat de opnames uh, geweest waren. En toen was hij goed moe. Want... Je wordt wel afgebeult. Uh. Misschien was er ook wel stiekem uh, sprake van een MeToo-affaire... wat hij nou, destijds nee, op MeToo wilde geven. Ik geloof het niet. Nee, jok, maar <lacht> maar een geitje. Maar goed. Ja. Um, jij hebt er nog iets uh, uh, actueels, uh, geloof ik. Hè? Nou ja, op sportgebied. Uh, het is zojuist bekend geworden dat Esmee Visser... bij de EK-afstanden een verrassend, echt heel verrassend... een G gouden medaille heeft gewonnen op de 3000 meter... Mm -hmm. Ja, want de 21-jarige schaatster die uh, op het EK in het Russische Kolomna aan haar eerste grote toernooi deelneemt... won dankzij een tijd van uh, 4.031. En uh, vorige week wist Visser zich al op de 5000 meter te plaatsen... voor de Olympische Spelen die komende maand worden gehouden... in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang... Pyongyang. Pyongyang. Pyongyang. Ja, dat. Uh, dus, dat... Uh, nee, nou, hartstikke mooi. Gouden, ja. Een gouden plak. Ja, er worden geloof ik nog meer afstanden nog uh, gereden. Want uh, morgen gaat het toernooi nog uh, vooral verder. verder. Ja. Uh, dus we zullen daar uh, in ieder geval uh, kunnen kijken wat, uh, wat wij als Nederlanders doen. Maar dan hebben wij geen uitzending. Maar nee. kunnen wij als schaatsliefers ja. we wel kijken wat dat er gebeurt. Dat dan weer wel. Lekker uh, weer een wel. potje thee erbij. Uh, uh, over sportnieuws uh, gesproken. <laughs> ja. Uh, ja, dat is eigenlijk al meer of meer al ruim bekend. Onze vriend uh, Eurlings doet niet meer mee. Die, uh, die is weg. Dat uh, heeft alles uh, te maken met uh, vermeende handgemeen die hij had met zijn ex-vriendin. Ja. Een, uh, met, ja. Uh, met, uh, met en daar zijn uh, ook al de nodige meningen over geuit door uh, de sportwereld. En hij had beter het direct kunnen melden dan twee jaren achteraf. Wat uh, bij uh, cabaretier Joep van het Hek uh, in zijn oudejaarsconferentie nog uh, nodig ontlokt. Het roep Robert wel dat hij twee jaar lang <lacht> nog ermee uh, heeft uh, lopen wachten om een uh, excuus uh, te maken. Maar goed, ja. uh, dat, is, uh, dat, is, dat is al zaak van deze week uh, geweest. Straks hebben we natuurlijk uh, sowieso uh, sport in uh, de uitzending Want we gaan natuurlijk even kijken wat er uh, gebeurt op het uh, circuit. circuit ja. ja, dat zou wel leuk zijn. Nou, zijn we maar we hebben natuurlijk ook nog uh, de interviews uh, die ik uh, ja? uh, samen... Uh, nou ja, samen. Ik, ik heb hem zelf opgenomen. Maar ik ja. had samen met, uh, met Irene en uh, nog een keur van mensen... waaronder Maurice Mulder, Jonas Parson en Sander Doudij... een uitzending uh, gisteren met de, de New Yorkers Kasper, ja, ja? Ik ook nog vergeten. Kasper Garrison, ja, die deed ook nog mee, uh, want het, waren, het was een batterij aan techneuten wat er uh, gisteren rondliep. Ja, ja, ja. en heb je gemerkt? Ik was een klein beetje in opleiding gisteren. Jij was in opleiding? Ja, oh. ja. ik Dat vind het een... leuk jongen, die techniek. gaan een techniek uh, gaan doen. Uh, terug weer naar, uh, naar <laughs> ja. gisteravond. Uh, met, ja. uh, met de microfoon die ik uh, gebruikt heb voor opnames. Ja. Want hij heeft uh, nu zijn, uh, zijn nieuwjaarsreceptie. Uh, wat, hij, uh, wat hij doet vanuit on-air uh, wegen. En dan heb ik het over Roy van Buring. Nog een iemand die uh, toch behoorlijk wat voor Zandvoort... Bezig is. Als er één iemand is die ook een sociaal hart is... dan is het Roy van Buringen wel. Um, ja, want ja, jij bent ook uh, uh, driftig bezig met allerlei dingen... Ja, afgelopen jaar, dat klinkt misschien een beetje raar bij mijn mond, is het een beetje rustig geworden. Maar het laatste deel van afgelopen jaar was heel gedenderd, druk, leuk, gezellig en daar ben ik heel trots op. Ja. Uh, een van die dingen is bijvoorbeeld Onair air dance. Ja, nee zeker. Uh, we zijn klein begonnen vier jaar geleden en we zijn nu lekker aan het groeien met uh, heel veel uh, leuke dansertjes. Ja. Uh, die on air dance, daar was, was iets mee. Uh, daar zag ik ook iets uh, bij de jeugdsport pas, zoiets. Uh, fonds. Fonds. Ja, ja. fonds. Maakt niet uit. Uh, ja, Daar doen we natuurlijk veel mee, daar werken we mee samen. De kinderen die het wat moeilijker hebben in Zandvoort qua financiën, kunnen nu ook bij ons dansen via het Jeugd uh, Cultuurfonds. Ja. Hoe belangrijk is dat? Heel belangrijk dat een kind in ieder geval een sport of een dans kan doen. Uh, zoals het al bij ons is of bij een andere organisatie, het maakt niet uit. Het is heel belangrijk dat deze... Ja, dit vondst er is. Vind je ook gewoon dat uh, kinderen die het dan wat minder breed hebben, gewoon mee moeten doen? Uh, ja, zeker weten. En ik denk ook dat de drempel nog steeds te hoog is om daaraan mee te doen. En daar is komend jaar de grootste plannen voor. Ja, uh... Kun je er al iets over vertellen? Wat zeg je? Kun je er al iets over vertellen? Nou, misschien een klein beetje. We gaan hiervoor kijken of we meer samenwerking kunnen vinden binnen de sportvereniging in Zandvoort. Om te kijken hoe we die drempel laag kunnen krijgen. Ja, is, is, is Sportservice Heemsteden Zandvoort? Is dat ook zo'n zo oh ja, sportteam? Teamsport? Ja, daar zou een samenwerking mee kunnen komen. Dat is dus een open deur intrappen wat ik nu doe. Uh, ja, zeker weet ik. hoop ook dat ze luisteren. Ja, nou ja, goed. Um, uh, dat, is, ja, dat is niet het enige. Maar uh, heb jij uh, nog andere, andere plannen waarvan je zegt... Nou, uh, nou weet ik ook dat je dus bijvoorbeeld met die Volkswagen busjes... dat je daar ook iets uh, mee doet. Uh, ja, daar werk ik mee samen. Ik zit in ieder geval in de organisatie ervan. Maar dat is een tikje minder uh, voor komend jaar. Uh, ook omdat ik gewoon te druk heb met eigen leuke dingen... Maar ik kan je wel verklappen wat we gaan doen. We gaan wat uh, leuke kleine ludieke uh, evenementjes organiseren voor kinderen binnen Pluspunt. Namens de dansschool gaan we dat doen. En dat vooral ludiek, want dat is niet met een winstoogmerk. Maar vooral dat de Zandvoortse kinderen meer te doen hebben in de vakantie. Maar ook buiten de vakanties om bijvoorbeeld de 19 januari. Hebben we een pyjama party met een film, Mace Case. Uh, en dan hebben we de kinderdiscos nog overgenomen. Dus genoeg te doen. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dat was dus uh, met uh, Roy van Buringen. En dan moet ik iets doen, en dat heb ik even verzuimd te doen. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Want uh, we moeten natuurlijk ook nog even terug naar het circuit, waar uh, die nieuwjaarswedstrijd uh, wordt uh, verreden. En daar zit uh, Willem van Densen mee te kijken. Uh, ja, wat kun je erover vertellen nog? Ja, de nieuwjaarste race, uh, ik verliet jou uh, met de code 60, uh, dacht ik, in het uh, vorige uur. Nou, we zijn nu uh, met de volgende code 60 bezig. En dat uh, is toch wel uh, vervelend, uh, met name voor het team van uh, Dylan Koster. Want het is uh, Groeneveld, die samen met uh, Jaap van Leijer uh, in de Clio van het team van Dylan, die er uh, hard af is gegaan in de slotenmaat van Hakenbocht. Uh, ja, toch wel uh, flink wat schade, ook aan de vanrail. Die weer een beetje gericht moet worden met een uh, shovel om hem weer een beetje recht te trekken. En de auto uh, van uh, Team Surten, die kunnen we uh, denk ik wel als uh, behoorlijk uh, afgeschreven... Uh, Omschrijven. Uh, Groeneveld is in de doktersauto gestapt. Hij is zelf uh, lopend daarheen gegaan. Dus wat dat er gaat, uh, uh, toch nog wat goed nieuws uh, voor dat team. Uh, dan kijken we even naar de stand van de race. Uh, ook uh, belangrijk natuurlijk. Dan zien we aan de leiding uh, de equipe Hart Hart. Dat is uh, David Hart uh, met zijn zoon uh, Oliver Hart. En op de tweede plaats uh, vinden we terug de equipe van uh, Zumbrink. Eerder had ik het ook al over de equip van Blekenmolen. Michel Blekenmolen die met steenmets uh, rijdt, dat die ook met schade in de pits waren. Daar is het goede nieuws uh, voor dat ze inmiddels alweer op de baan zijn. Als ik dan nog even kijk naar die code 60, dan uh, zie ik toch een ja, iets raars natuurlijk, je mag 60 rijden, maar... Bij het opkomen van het rechte eind zijn er auto's nou, die net aan 20, 30 rijden. Die zijn waarschijnlijk bang dat ze ergens te hard hebben gereden. Maar uiteindelijk, als ze dan zo lang gaan op de rechte eind rijden... dan komt het gemiddelde op de ronde waarschijnlijk dan toch op 60 kilometer. Wel een uh, raar fenomeen. Oké okay, Willem, dank je voor uh, dit moment. En uh, we uh, zullen natuurlijk uh, kijken zo dadelijk of we uh, je nog een keer uh, hier uh, terug uh, kunnen halen. Nu voor een pleidooi voor de vrede. En deze band komt uit Vallendam. Ze zijn goede vrienden van me. En het nummer heet Play for Peace van Alaska. thought from 63. I am no I am world will die of age.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 Uh, kan ik er eigenlijk over vertellen dat ze met een crowdfunding actie uh, bezig zijn geweest om hun derde album uh, wat uh, verder uh, vorm te geven. En daar zou dit nummer dus ook op moeten komen te staan. En ja, natuurlijk ook ik uh, moet dan even mijn poeplap trekken om uh, die jongens natuurlijk wel een, een handje uh, daarin uh, te helpen. Nou, maar het is ook uh, terecht hoor. Het <kliek> is Hartstikke nou, mooie muziek. Dit uh, is uh, wat ze eigenlijk al een uh, tijd lang uh, maken. Ja, uh, vanaf uh, 2010 zo'n beetje gerekend. Toen hebben ze meegedaan aan de Grote Prijs van Nederland. Leuke ja. verhaal eraan uh, vast zit. Ik heb uh, buiten de dingen om heb ik een beetje wat verteld over uh, wie hun vader is. Dat is de gedeputeerde Jaap Bond. Dat is uh, de vader van, uh, van Frank Bond. En uh, ook uh, Paul Bond, die uh, speelt ook in deze band uh, mee. Als sessiemuzikant dan wel te bestaan. Maar, maar Paul, uh, dat is ook dat is een zoon. Broer, Dat is de broer van uh, Frank. Het zijn twee dus jongens. Dus ook een zoon van Jaap. Ook een zoon ja. van Jaap. Oké. Okay. En uh, in 2010 uh, ben ik uh, op een gegeven moment bij de finale van de grote Prijs van uh, Nederland uh, geweest uh, bij de categorie bands. Uh, volgde ik een band die toen uh, waarvan ik dacht: uh, nou, die, uh, die gaan het wel. Uh, die, die gaan het misschien worden of misschien ook niet. Het ja. was een, uh, uiteindelijk een metalband die, uh, die het won. En dat uh, ja. verbaasde mij eigenlijk. Ja, goed, dat uh, snap ik. Ja. Dus, uh, dus dat, dat was één uh, kant uh, van het verhaal. En, ja. Nou ja, vervolgens uh, gingen ze mailen. En uh, mailen naar uh, allerlei lokale omroepen in, uh, in het land. Ja. En daar viste uh, ik ook uh, hun mail eruit. En ik zegt Nou jongens, ik heb jullie gezien uh, tijdens de Grote Prijs van Nederland. Dus kom maar langs. Nou, ja. dan hebben ze dat. Dat is een singeltje. Politics hadden ze, ja. ze genaamd. Die hebben wij ook nog in 2015 gebruikt, toen Jaan Bond hier uh, te gast was. Yeah. Om hem even lekker een beetje te kietelen in dat, uh, dat opzicht. Uh, maar goed, uh, daar uh, is het uh, verhaal uh, begonnen. En uh, sindsdien uh, ondersteun ik die jongens. En uh, zijn ze regelmatig uh, in het uh, programma uh, wat wij op donderdagavond doen. Uh, Tool alternatief, mooi. Ja, het is half ja. vijf. Ja, dus tijd. we gaan eens even kijken wat het uh, dier van de week is. Ja, in feite, het ja, dier van de week is misschien een beetje uh, misplaatst. Maar er is een dier in het zonnetje gezet door het dierentehuis Kenmerland. En dat gaat dan om een hond. Um, het gaat om een Amerikaanse Stafford-teef van ongeveer vijf jaar oud. En haar naam is Easy. Het is een vrolijke, enthousiaste dame naar mensen toe. Ze is gek op aandacht en knuffels... Maar ze zoekt ook een baas die wat rust kan brengen in haar leven. Omdat ze namelijk soms zo blij is dat ze van gekkigheid niet meer weet wat ze moet doen. En daardoor heeft ze ook best wel veel behoefte aan rust en regelmaat bij het nieuwe baasje. Ze wil heel graag wat voor de baas doen en ze is ook heel slim bevonden in het dierenthuis kendemerland de Commando's heeft ze vaak en heel goed geoefend, maar ze is zeker bereid om nog heel veel te leren. Uh, hoe ze reageren gaat op kinderen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar kunnen we dus nog niet veel over zeggen. Mm -hmm. Dus uh, mochten er de kinderen zijn in het gezin die haar graag willen adopteren, uh, dan is het misschien toch wel handig om eerst de kinderen even te ontmoeten en te kijken hoe dat zich ontwikkelt. De verzorgers weten helaas niet veel over haar achtergrond. En het is dus ook niet bekend of ze alleen thuis kan zijn. Ook dat is iets waar je uh, ja, ondervindelijk achter zal moeten komen. Met andere honden kan ze in ieder geval niet overweg. Uh, ze heeft wel geleerd om andere honden te negeren. Hmm. En, uh, maar ze zoekt dus wel een baas die uh, andere activiteiten met haar wil ondernemen. Zoals bijvoorbeeld fietsen. Of een cursus, zodat ze wel lekker haar energie kwijt kan. Nou, dus bent u op zoek naar een vrolijke lieve Stafford? Uh, ga dan eens kennis maken bij het Dierenhuis Kennemerland. Want daar wacht ze op een nieuwe baas. En het Dierenhuis Kennemerland kunt u vinden aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. En ze is te bereiken op telefoonnummer 023 571 38. 88 En via de website van het Dieren te Huis Kennemerland in Zandvoort kunt u alvast haar foto's zien. Juist. En even voor alle duidelijkheid: dit is een dier wat wij zelf hebben uitgezocht. Ja, als dier van de week. Dus ja. dat is uh, eventjes uh, de kleine vingerwijzing die ik er nog even bij uh, wilde zetten. Helemaal terecht. Nou is het ook zo, uh, het is zaterdag en zaterdag was altijd een beetje de stapavond. En uh, binnen de CFM hebben wij al 100 jaar dat we dan uh, ook uh, hè, dat, uh, programma, ja, vanaf de oprichting eigenlijk. Dat we nog wel eens van die stevige dance Classics uh, er nog wel eens tussendoor jassen. Nou, daar ga ik ook uh, geen verandering aan uh, brengen. En dat uh, doen we dus nu met uh, deze van Jody Watley. En dat uh, nummer dat heet uh, Don't You Want Me. Een beetje illustre geschiedenis natuurlijk wat wij hebben hier bij CFM Zandwoord. Een beetje voortgekomen uit de verschillende, ja, de, die Zandwoord had. En uh, verschillende ook uh, presentatoren die op een gegeven moment uh, uiteindelijk terecht zijn gekomen bij CFM Zandwoord. Waaronder de, de eerder genoemde Rob Harms, ik zei de gek. En uh, natuurlijk ook nog, ja, geloof het of niet van Amstel. Wie kent hem niet? Want uh, die uh, is tegenwoordig... Uh, uh, tegenwoordig een stand-up comedian. Uh, schuift nog wel eens regelmatig aan bij Pauw. Dus dat uh, kan ik er dan ook nog bij zeggen. Uh, ook een voormalig radiocollega die tegenwoordig heel andere dingen doet... is Andor Sandberg. Nou, het gebeurt niet vaak dat je ooit... een ex radiocollega gaat interviewen. Maar in dit geval is er wel een aanleiding uh, toe. Uh, het uh, vrij recente bericht... dat de Vriendenloterij... Uh, met het vriendenfonds Andor Sandbergen in het zonnetje heeft uh, gezet. En dat is ook een reden waarom ik hem er nu even bij haal. Maar Andor, uh, je zet je enorm in voor die stichting Metakids. Um, dat is natuurlijk uh, de is, uh, denk ik ook vanwege je oudste dochter. Dat klopt, ja. Dus vanwege mijn oudste dochter Carmen. Ja. Ja. Um, Hoe lang doe je dat nu al? Uh, ik doe dat nu bijna vier jaar. Uh, eigenlijk vanaf haar geboorte. Oh, ja, toen wisten we dat, we dat ze heel erg ziek was. Uh, kijk, dan kun je een aantal dingen doen. Je kan een eigen stichting op, uh, oprichten. Van, uh, maar je kan ook uh, denken van ik ga me gewoon kijken welke stichtingen er zijn. En uh, daar sluit ik me bij aan. Daar ga ik me voor inzetten. Ja. En uh, mijn vrouw en ik hebben dat uh, voor stichting Metakids gedaan. En uh, dat is de reden waarom uh, wij daar uh, hard uh, voor aan de slag zijn. Ja, nou, krijg je daar dan... Ondanks ook de zorg die je hebt, natuurlijk voor, uh, voor je oudste dochter, uh, toch energie van. Uh, en dat je dat tijd dan toch eigenlijk relatief is. Natuurlijk krijg je daar energie van. Kijk, uh, ik ga mijn dochter er niet mee redden uh, met het onderzoek en het geld wat er nu naar, naar binnen wordt gehaald. Alleen ik ga wel uh, misschien ervoor zorgen dat uh, de toekomstige ouders wel een toekomst gaan krijgen voor hun kinderen. Dat is wel mijn drijfveer dat, en ook voor mijn vrouw om, om dit te doen. Ja. En Die stichting Metakids is natuurlijk niet uh, van de een op de andere de dag. Die bestaat al veel langer. Die bestaat veel uh, langer. Ja. Ik weet niet hoeveel jaar ze bestaan, maar volgens mij een jaar of acht, negen. Hij is uh, ooit opgericht onder andere door Debbie Petter. Ik weet niet of je... Dat is toch de vrouw van Joep van het Hek? Dat is de vrouw <laughs> inderdaad van Joep van het Hek. Ja. Die is nog steeds trouwens uh, ook nog geleerd aan de, de stichting, Debbie Petter. Ja. En uh, ja, uh, maar zij heeft, uh, een, is een van de, de, de, de ground modders, noem ik het maar. Ja. Uh, nou, ja, de, de stichting Metakids, Meta zegt iets over metabolen, want het is een... Een metabole, het heeft met de stofwisseling ja. te maken. Stofwisselingsziekte, heet ook een metabole ziekte. Wat betekent dat nou? Uh, dat er uh, iets in je fabriek, uh, uh, in je lichaam niet iets goed gaat. Er zijn ongeveer 600 stofwisselingsziektes bekend. Het is de belangrijkste doodsoorzaak uh, van kinderen onder de 18 jaar. Mm -hmm. dus iets wat niet heel veel mensen weten, dus vandaar ook, uh, dat we daar ook aandacht voor vragen. Uh, ja, dus, uh, en de metabolische ziekte, ja, waar, waar het uitzicht dat in. Het, het klinkt heel erg misschien onschuldig. Als bijvoorbeeld mijn dochter gaat, uh, gaat uh, zien. Ja, die, die, die is blind. Dus, uh, slechthorend, dus. Ze heeft een, uh, uh, een pechzonde, dus die krijgt uh, voeding via een slangetje. En uh, nou, het allerbelangrijkste is uh, dat uh, ze niet bij, lang bij ons zal blijven. Ze zal uh, nou, ja. Zoals het er nu naar uitziet. Ja, elke dag is er eentje, zeg ik altijd. Dat is een beetje moeilijk om te zeggen. Maar de verwachting is wel dat, ze, dat wij er zeker gaan overleven. En dat ze zeker ook niet de tien jaar gaat halen. Nee, dat, is, dat is de kant, uh, ja, de, de wat uh, re, ja, harde en realistische ja. kant van het verhaal. Nu even over jouw vrijwilligersrol uh, wat betreft uh, de stichting Metakids. Wat, wat doe je precies? Uh, ik uh, probeer aandacht te vragen op elk moment uh, als, als dat nodig is. Ik... Uh, dus ook, uh, uh, nou ja, ik verzorg lezingen. Ik ver, vertel mijn verhaal aan uh, mensen die dat graag willen horen. Uh, en ik. Helpt door... dat? Dat delen van. Zeker, je? ja, want uh, dat helpt zeker. Omdat, nou ja, wat ik al vertelde, het, de, een, een metabolische ziekte is niet zo heel erg bekend als, als een ziekte. Ja. Kijk, uh, iedereen kent Kika, uh, iedereen kent uh, uh, Stichting Opkikker of wat dan ook. En met die ervaringen uh, probeer je dus eigenlijk het beeld te schetsen... wat, uh, wat mogelijkerwijs uh, helpt om iemand die in een soortgelijke situatie uh, de zaak te, te verlichten. Ik ben, waar ik, waar ik, uh, ik, ik bij mij is het wel tweeledig. Eén uh, is om geld te, te, uh, te ja, te op, te op te halen. Dank je, ik zocht het woord. Geld op te halen, dat, ja, te halen voor de onderzoek, want er is veel onderzoek nodig... En tweede is om bekendheid te creëren. Maar ik ben ook bijvoorbeeld, niet, naast Metakids, ook voor uh, de Global Foundation of Paroxysmal Diseases ja. ben ik actief. Uh, dat is een, uh, specifiek voor de ziekte van mijn dochter, uh, uh, maar dan de, de, de wereldorganisatie. En daar ben ik eigenlijk een beetje ook het aanspreekpunt voor Nederland, voor die stichting. Okay. Um, ja, nou ja, goed. Uh, het, is, het, uh, het verhaal van die uh, vriendenloterij is nu ja. inmiddels wel een beetje bekend. Uh, heb jij al iets uh, in gedachten wat je zou willen bezoeken dit jaar? Nou, ik hoop dat jij nog wel een goede tip hebt van Koers. Nou ja, goed. Ik zit er een beetje na te denken, maar uh, kom er niet op. Nee, ik, kom, ik, kom, <lacht> ik Ik ben ook een beetje door die lijst heen gegaan. Ik dacht van, juist, ik hoorde op een gegeven moment Sting komt naar Nederland. Ja. Maar die komt alleen maar naar het Cent Festival, geloof ik dat het is. Of uh, nee. Uh, van, van, van, van die festival van Van nou, ja. weer? Wat zeg je? Concert at sea. Oh, dat... ja, ja, maar... vlissingen. Vlissingen. Nee de Brouwerstaden. Nou ja, maakt niet uit. Daar komt hij, maar in ieder geval uh, nou ja, ik, maar ik wil wel graag naar uh, een, in ieder geval een concert wat bij, bij mijn mij smaak past. Joe Jackson? Maar die komt niet. Jammer. Nee. <laughs> Dankjewel. Dank jij ook. Dat was Andor, uh, en nu heb ik nog iets uh, wat ik even lichtelijk even in de gaten moet... Moet, uh, moet ik even iets... Uh, ik weet niet of dat allemaal zo 1, 2, 3 gaat uh, lukken hoor, eerlijk gezegd. Uh, wat, wat betreft het, het gedicht van de week. Er hoort iets onder te staan, maar uh, ik, ik heb het niet. Dus we uh, gaan het uh, gewoon kaal doen. Um, Dolly! Oh, ja. Ja, je bent er al. Dus uh, het is uh, tijd uh, voor uh, de... de de uh, poëzie, een uh, stukje poëzie. Ja. Hierin, uh... ja, wat jammer, hè? Dat ja, ik een prachtige. Nee, nee, nee, Ik kan hebben. het nergens vinden, dus uh, laten we het Was dat maar... niet van Jan Veen? Jan van Veen. Jan van Veen? Ja, dat is ja, het programma. He? Maar goed, ik, oh, dat uh, is het ik, programma, Ik, ja, vind, ja, het, ja, ik vind het nergens. Nee, 1, 2, 3. Dus, en dan moet je je nee. moet je dat. Dus laten we het nee, gewoon even halen. We we het wel zo leuk. Ja, misschien ook wel. Ik ga twee kleine gedichtjes voorlezen in plaats van één lange. Doe maar. En uh, ze gaan alle twee over geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde. Je hebt ze nodig, alle drie. Ongeacht welke relatie, ongeacht met wie. Twee van de drie heb jij mij ontnomen en de afstand is nu groot. Van geloof en hoop zal het nooit meer komen en de liefde bloeit nu dood. En dan de tweede. Geloven, ja, je liet me geloven in een leven vol met jouw liefde. Hopen, ja, je liet me hopen op een leven vol met jouw liefde. Geloof, geloven en hopen, het blijkt nu slechts schijn. Een leven leeg zonder jouw liefde zal mijn werkelijkheid zijn. Heel mooi. Dat waren ze. Dat waren ze. Nou, dan, ja. uh, deze. Nou, dat, dat gaat er meteen uh, flink drop <laughs> in. Focus, focus. <laughs> van focus. Kijk. Ik Het was de tijd dat uh, twee geniale muzikanten bij elkaar werden gebracht. Namelijk Thijs van Leer en uh, Han, of, uh, Jan Akkerman. Ik moet het wel goed zeggen. Jan Akkerman en uh, Thijs van Leer uh, die kregen later behoorlijk wat ruzie. Ze schijnt ook nooit meer bijgelegd uh, te zijn. Uh, dat krijg je ook met uh, twee verschillende ego's. Uh, dat gebeurde in deze band Focus met Hocus Pocus. En Jan Akkerman die heeft ook nog een rol gespeeld... Bij het uh, min of meer uh, opstuwen naar de bekendheid van Alaska. Ja, die we net hebben gedraaid. Want uh, Jan Akkerman heeft uh, de eerste album van Alaska omschreven als Magisch. En als je dan ook nog eens een uh, recensie van Leo Blokkenhuis erachteraan krijgt. Ja, dan is je kostje, denk ik al meteen een beetje gekocht natuurlijk. Um, het is uh, vijf voor vijf. Ik uh, dank je wel Dolly voor de uh, aangename uh, gezelschap. Ik dank jou dat ik hier aanwezig mocht zijn. Ja, ik vond het heel gezellig. Volgende week doen we het weer. En we sluiten af met een cover. Want er is nog een cover. En eerlijk gezegd vond ik hem wel eigenlijk heel erg mooi. Want het is een beetje de wat ik ja, de documentaire van George Michael heb gezien. En toen ben ik toch wel heel erg anders naar hem gaan kijken. De cover is van Stevie Wonder. Dag.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 Loving you